Levi van Eck met het NOS-journaal. Er wordt wereldwijd gewerkt aan 70 vaccins tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een document van de Wereldgezondheidsorganisatie. In drie gevallen wordt ook al onderzoek gedaan met proefpersonen. Dat gebeurt in de Verenigde Staten en China. Normaal gesproken duurt het jaren voordat een vaccin op de markt kan worden gebracht. Om tijd te winnen worden nu bijvoorbeeld de gebruikelijke dierproeven overgeslagen...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 en wie zich daar niet aan houdt, riskeert een boete. Het online optreden van de Italiaanse tenor Andrea Bocelli... is sinds gisteravond door meer dan 24 miljoen mensen bekeken. Hij zong in een lege kathedraal onder meer Amazing Grace en Santa Maria. Het optreden was op verzoek van de burgemeester van Milaan... en werd uitgezonden via YouTube. Het weer vanuit het noorden breekt de zon steeds meer door. Het wordt vanmiddag 8 tot 13 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, alleen iets minder wind... En vanaf woensdag warmer en meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Op vijf uur s morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar de patio en Barbie zegt ja, goed. Maar mama zegt dat er man en oude zes ze maar is. En dan roept zij aan dat kind de zee ze is hier zo vies. Ze de tuintje breed en sliert haar varende rok gewoon Maar plotseling roept ze gil: de zee zit in mijn nog. We gaan naar zand.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 want zo praat ik steeds, dan eh, lijkt het wel alsof we Zondvoort uit heren bestond. Je had de heer Sense, je had de heer Tromp, je had de heer Zonneveld, sociale zaken. Je had de heer Bosman. Eh, Tut van Heren was er niet bij. Misschien onder elkaar, dat weten we niet. Maar kinderen, dan wel buren of omstanders, hadden het over meneer Sense. Het was een een, een aristocraat, Ger. ja. Ja, en hier van het oude stempel zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt nooit hem met zijn voornaam kunnen aanspreken. Ik heb hem nooit getitueerd, nee. Wij hadden liefkoosnaampjes van Zoals. Uh, Putten. Eh. Uh, ja? Een Engelse sir noemde hem ook wel eens. Ja, het. Uh,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 En vandaar hebben we nog een antieke kast daar staan, die afkomstig is van de boulevard. En aan de boulevard, ik heb uit de stukken kunnen halen dat het was Pension Dolly eh, dat Eveline. Zou best, dat, dat zou dat die, kunnen, dat weet ik niet. Dat hij uh, daar als eerste is gehuisvest? Dat zou kunnen. Maar dat... al getrouwd met uh, uh, Geertje Meijer. Geertje Meijer, ja. ja. Want hij was dus uh, toen hij directeur werd van Appingedam.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 Ja, waar mevrouw Drost woont van de Peuterschool. Het nummer is in de buurt van 30, geloof ik, had het Waar is het ongeveer op de beurt? Uh, ik ben in de buurt, maar dan uh, twee huizen verder. Ja, okay. Waar garagehouder Kooiman heeft ja. gewoond. Ja, ja. In die villa die ertussen gezet is. En dat is nummer op uit mijn hoofd gezegd in de buurt van 26. En daar wonen die? En, en dan twee huizen ja. dus net tussen de zuiden, voor de Zuiderstraat. Ja. Niet op de hoek, maar één terug.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 Bram, die op 14 augustus 1929 is ja. geboren ja. en tot ons alle verdriet, helaas overleden is in ja. veel te ja, op jonge, jonge leeftijd. leeftijd. Te jonge leeftijd, ja. En 1961, ja. dat was een schok. voor ja. heel ja. Ja. ja, en ook voor het gezin De Sense was dat een, uh, en zeker voor mijn moeder, een uh, bijna niet te overbruggen verdriet. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja.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 Borsato met het mooie nummer Het Water. Zeer toepasselijk op het onderwerp. Het, het was heel goed. Een goede keuze en ook op het goede moment hoor. Dankjewel. Uh, uh, lieve luisteraars, we zijn bezig met een interview met Ger Sensen. En we praten met Ger met name over zijn vader en het gezin. Vanaf 1900 hoe belangrijk vader Sense is geweest voor de bedrijven van Zonsvoort en met name ook de watertourens.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 nog een sympathiserende NSB'er geloof ik, uh, naast Vreeman zitten. Maar dat is niet helemaal duidelijk meer, wie daar woonde. M maar jullie zijn als gezin in Zandvoort blijven geworden? Wij moesten in Zandvoort blijven, want uh, de, de bezetter had natuurlijk in de oorlog een, uh, uh, de installaties nodig. Uh, die moesten ook water hebben en, zo, uh, de, en gas werd al sneller afgesneden. Maar het water moest toch uh, blijven draaien.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 He was in love you know my love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 September. Ja, de geboortedag van mijn vader werd hij opgeblazen. Hij ja. werd 43 jaar. Ja. En uit de stukken blijkt uh, dat hij een uur voordat hij toen werd opgeblazen... Ja. nog dat tour is ingegaan, ja. de staven dynamiet heeft gezien... Ja. helemaal naar boven is geklommen. Misschien met Kuiper, de journalist, is hij erin gegaan. Afscheid te nemen. Ja. Dat moet ja. een dieptepunt geweest zijn voor Ja, je vader. dat is het ook. Ja. Ze hadden gehoopt dat we hem uh, te, kunnen, te kunnen behouden. En... Uh,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 Nee, hij had het in de, de klauw. Ik, ik ben zelf met hem nog wel naar boven gegaan. in Die oude watertoren, dat herinner ik me ook nog wel. Want het was natuurlijk een trappenlopen naar boven toe.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 Een het was meer, toere. ja, ja, ja, hij had, uh, uh, hij was wat, door zijn ronde vormen was hij wat vrouwelijker misschien, ja. dan de huidige. Ja. En ja, de strijd die ontbrandt nu weer, wat we... zometeen nog, nog oh, Gerg. Sorry. Ja, oh, oh. Ger, neem het even over weer ja. muziek.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 bij het water, maar eens mij, wie ik gestaan? Voor altijd blijf ik er wonen. Ik ga daar nooit meer vandaan. Was amper zestien jaar in een bootje op het water zoende bij voor het. Eerst Dat was Wim van de Heuvel met het nummer Mijn Dorpje, Dicht bij het Water. Ja, dat zijn we inderdaad. Dat, dat zijn we. Dicht bij het Water. Eh, eh, goedemiddag eh, luisteraars, we zijn eh, met het programma ZFM Oudsonvoort bezig. En tegenover mij zit Ger Sensen en wij praten vandaag over zijn vader. Eh, Ger, we zijn gebleven in de oorlog. De toeren die is eh, ontplost, omgevallen.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 Ja, en die zoon die werd geboren op de Zandvoortslaan, een Stoffershof. Ja. Uh, eten, drinken? Ja, eten, drinken. Dat was natuurlijk moeilijk. Uh, we hebben ook suikerbieten gegeten. suiker uh, Pannenkoeken van suikerpulp, geloof ik. En, uh, daarnaast was het zo dat Zandvoort natuurlijk ontruimd was. Uh, wat je je daarvan herinnert is dat we veel mijnenvelden hadden. En als brutaal jochie van 8, 9, 10 jaar zo in die koers... Uh, stroopte ik met uh, vooral de jongens van Bosman...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 Uh, ja, uh. Voor de luisteraars, dat uh, huis in de Kostvloerstraat, daarnaast was het paadje. En dat liep het Kostvloerpark. Ja, een bruggetje ja, over. Weg. Ons huis grenst aan de ja, ja. ja. En achter was een veldje, want nu gaan mijn herinnering weer werken, waar gevoetbald werd door ja, de jongens. De, wordt gevoetbald door uh, ja, de familie Poster en de familie Sense en uh, ja, de hele buurt. Kijk eens je, uh, de, straat, de, je de straat die er ook kwam. Ja. Ja. Ja, die al het vals speelde, dacht ja, ik. Ja, ja, ja. ja. De, en, uh, en jouw vader dus stond er als gijzerrechter. Ja, mijn vader die stond altijd bemindelijk te lachen. Ja. Ja, <laughs> ja. Die had niet zoveel met voetbal. Maar uh, toch opmerkelijk dat jouw vader daar naartoe ging... en dat jij later daar bent blijven wonen, in diezelfde woning. Ja, ik ben weer teruggekomen. Hè. Ik ben wel tien jaar weg geweest. Naar ja, de dus in Amsterdam. passeerde straat, ja. ja. Ik uh, sloeg mijn vleugels uit. Maar door uh, de omstandigheden ja, ben ik weer teruggezeild in de in, in zandvoets. Uh, ...omgeving en uh, ja, dat bevalt me goed. We gaan weer naar die watertoren toe, want na de oorlog zegt je vader... ...er moet een nieuwe watertoren komen. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan wordt er een uh, gemeentebesluit architect. genomen, een architect gekozen... ...een gemeentebesluit en er wordt een nieuwe watertoren gebouwd. En dan, uh, ja, dan krijg je een watertoren die totaal anders eruit ziet... gestroomlijnder is en die een beetje de, de nostalgie van, van vroeger moet vervangen...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 Maar dat, dat grapje, dat vond ik wel leuk eigenlijk. En jij stond te genieten? Ja. ja. Jij wist van tevoren van je vader ja, al wat er zou gebeuren. Ja, ja, ja en mijn vader had de zenuwen, dat zag ik aan hem. Er zijn foto's genomen natuurlijk van die hote metoten. En uh, dan zie je mijn vader schuchter kijken en, en, en de zaak redigeerde op de achtergrond. Ja, ja, ja. zijn uh, lichaamstaal kon ik goed verstaan. Ja. Dan staat zijn levenswerk de nieuwe watertoerder. En hij blijft kantoorhoudend. Uh,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 dat door de gezinsuitbreiding die wij in 1975 kregen, heeft mijn vader besloten het huis te verlaten. En is toen boven de, in de Torbekkerstraat in de flatje 3, 3 flat 11 gaan wonen. Dat is boven Stiphout destijds. En daar heeft hij uh, tot in de tachtige jaren gewoond. En de laatste drie jaar, had ik gezegd, is hij verhuisd naar het huis in de Duinen. Hij is overleden op... Uh, het huis in Kors verloren, niet het huis in Duin, het huis in Kors verloren. Hij is overleden op 4 december 1987. Ja. Een, een gezegende leeftijd 87. Ja, ja, ja. ja. ja. Hoe, hoe was het contact in de laatste jaren met je vader? Goed, ik liep... Uh, helder van geest? Ja, ja. Hij was... De uh, op tent was dat ietsje minder, maar hij is helder van geest geweest. En ik heb, ik uh, kan even zeggen, tot... tot, tot uh, t,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 rabat, die werden daar gebruikt. En hij had dus uh, de, de zeggenschap erover en moest met raadslid Mol van Bellen moest hij onderhandelen over de prijzen van de, de huur van de fietsenstalling, et cetera. Dat herinner ik me nog wel. Vond ik wel leuk eigenlijk. Prachtig. We gaan nog even naar de MUZIEK Dat gevoel van laat maar zitten, ik hoor hem niet meer bij. gevoel van zou er nog wel iemand van me houden, je voelt je niet zo blij. Ik ga alleen sproort je baaien in Zandvoort. je baaien in Zandvoort, met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je probleem. Het was André van Duin met Pootjebaaien in Zandvoort. Het is het weer ernaar, eindelijk. Het is, is het, een het weer, weer, weer he? naar. Ja, prachtig weer. Ja. Dus mensen die dus luisteren in het buitenland. Het is mooi weer in Zandvoort. Uitstekend. En we houden dat eventjes. Uh, dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. En we zitten vandaag te praten met Gert Met name over zijn vader. Die toch zo belangrijk is geweest voor de gemeente. Uh, we, we zitten in die afsluiting van dit uur. En eh, jouw vader was toch zeer gelovig. Ik weet dat hij eh, in de kerk actief was, samen met Posters en buurman. Eh, Beiden waren ouderling. Vader... Mijn vader was ouderling, ja. maar Poster niet. Ja. Poster, poster was de geloof ik, of Nee, niet? Nee, die is ook ja. ouderling oh, ja. geweest. Oké. Okay.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 Marie-Edel van Treterollen hoort praten over zijn leven. Dat is volgende week zaterdag van 12 tot 1. Ik wens u een gezond weekend toe. Bedankt koor. bedankt Jan Kool. Graag gedaan, Pieter.